Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie zegt veel bewijs te hebben dat Ines Wesky... de voormalige advocaat van Ridwan Taghi... criminele opdrachten van hem doorgaf vanuit de gevangenis. Wesky zou meer dan 8000 berichten hebben doorgespeeld. Onder andere aan de zoon van Taghi, Faisal. Volgens justitie stond in die berichten hoe Faisal... de criminele organisatie van zijn vader voort moest zetten. Door deze handelswijze is advocaat Wesky zelf onderdeel geworden van de criminele organisatie van Riedemontaghi. In het Radboudziekenhuis in Nijmegen zijn volwassenen gisteren expres besmet met kinkhoest. Een paar maanden geleden hebben die het DKTP-vaccin gekregen... en de onderzoekers willen kijken hoe goed dat werkt. Stan is een van de proefpersonen. Hij vertelt waarom hij eraan meedoet. Ik vind ook dat het heel belangrijk is dat dit type onderzoek gebeurt. Want ja, het raakt bij aan, uh, aan een beter gezondheidsstelsel in Nederland en hopelijk in de hele wereld. Een vergoeding is leuk, zeker omdat ze hier natuurlijk wel wat tijd in steekt. Uh, maar het, uh, het, het meedoen aan het onderzoek aan zich is belangrijker. Hij en de andere proefpersonen ontvangen 1100 euro. De onderzoekers verwachten dat de proefpersonen alleen wat verkoudheidsklachten zullen krijgen. En steeds meer muziekscholen verdwijnen. Dat komt doordat gemeenten er minder geld voor vrijmaken. Zo gaat ook de grootste muziekschool van Rotterdam afbouwen. Op die school zitten 1.400 leerlingen. Muziekscholen in Eindhoven en Utrecht zijn ook al omgevallen. Muziekdocenten vinden dat er niet verder bezuinigd kan worden. Muziek inspireert, het verbroedert, het verbindt, het geeft een doel. Er moet gewoon aandacht besteed worden, ook vanuit de politiek, om muziekles voor iedereen toegankelijk te houden in Nederland. Uh, goed gedaan jongens. Het kenniscentrum zegt dat de gevolgen van bezuinigingen ook te merken zijn op de hogescholen en conservatoria. Omdat daar steeds minder Nederlandse studenten worden aangenomen. Omdat het niveau te laag is. Het weer een grijze dag met vooral in het noorden af en toe wat regen of mondregen. Het wordt 1 tot 7 graden. ZFM. Verkeersabdaging.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 The devil's I met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 the song finger green I hope when you're in bed with her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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is ruim bewijs dat strafrechtadvocaat Ines Weski boodschappen en opdrachten doorspeelde van en naar Irwan Taghi. Dat zei de OM bij de voorbereidende zitting in de strafzaak... tegen de voormalige advocaat van Taghi. Volgens de OM wisselde ze ruim 8000 geheime berichten uit... met de zoon van Taghi. De man die twee jaar geleden de 21-jarige Jimmy Schepers doodstak... op festival Solid Grooves in Amsterdam... is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar. Er was 20 jaar tegen hem geëist. En tegen vastgoedondernemer Peter Gilles is een jaar cel en bijna 600.000 euro boete geëist... ...wegens belastingontduiking. De administratie bij zijn bedrijf deugt niet, zegt het OM. Zo werden de chalets op zijn vakantieparken zwart verhuurd. Het weer meer bewolking en wat motregen. Het wordt 2 tot 7 graden. E. to find out why, cause dancing's what I love I know I may come off white, may come off shy But I feel like talking, feel like dancing when I see this